Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 11, opgenomen op 8 november 2011. Leuk dat je luistert naar onze nieuwste aflevering van Deze Week in Tablets. Dit is aflevering 11 en ook voor aflevering 11 ben ik natuurlijk weer verbonden met Martijn. Helemaal in een nat Italië. Het is verschrikkelijk. Ja? <laughs> waarschijnlijk heb je al regen? Je... Nou ja, waarschijnlijk heb ik het wel op het nieuws gezien. Hè? Al, de, al de overstromingen en noem maar op in Toscane en eronder en daarboven. Maar uh, ja, daar hebben we hier nog geen last van, maar dat hoeft niet lang meer te duren. Het regent de hele dag en ik ben, echt, ik ben nu nog zijkend nat van het buitenlopen. Maar daar heb ik wel weer voor ja. over. Nice, nice. Uh, ja, want, eh, volgens mij had ik je dat vorige week al gevraagd uh, hoe, hoe dat zit met, uh, met dat noodweer, maar toen was het nog niet bij in de buurt en nu uh, is het al een week uh, huilen met de pet op. Ja, het is echt, uh, nou ja, gewoon nat. Maar goed, daar ben ik wel van Nederland gewend, dit weer. Dus dat vind ik nog niet erg. Maar het moet niet binnen, uh, door de voordeur naar binnen komen, dat vind ik wel te ver gaan. Ja, precies. <laughs> Oké, okay. nou ja, goed. Uh, hier schijnt zonnetje, het is niet echt uh, warm hoor. Volgens mij is het een graad of negen, dus uh, volgens mij is het bij jullie nog wel iets warmer. Maar uh, nat is ook, uh, is ook niet altijd leuk nee, natuurlijk. Is... Dus uh, ik, ik voel me wel goed bij bij deze omgekeerde wereld. <lacht> <Dat> is goed. <laughs> Nog een uh, fijne week gehad. Ja, hoor, helemaal goed. Jij ook? Ja, ja, druk, druk, druk. Maar op zich, uh, uh, ja, ik moet zeggen, de laatste drie weken is er voor mijn gevoel, in ieder geval, uh, zijn er niet heel veel dingen die mijn oog pakken, zeg maar. Mm -hmm. uh, uh, het is niet heel veel dingen dat ik zeg van, nou, oh, dat is echt een verandering of daar, daar wil ik wel wat over zeggen. Mm -hmm. Uh, dus dat is in dat betreft lekker rustig, maar dat valt mooi samen met tijden dat ik drukker ben met andere dingen. Dus uh, daar hoor je me niet over klagen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat, uh, dat er wel weer een podcastje te maken valt over de tablets uh, van deze week. Absoluut, we, we hebben altijd iets te melden. <laughs> Jij in ieder geval. Ik luister al, of in ieder geval, ik praat al veel, maar ik luister ja, mee, ik. meer naar jouw nieuws natuurlijk. Precies. Maar uh, nou, dan uh, geef ik het om aan jou. Uh, kom maar door. Ja, nou ja, we hebben een aantal uh, leuke onderwerpen vandaag. En als we even kijken naar de afgelopen week, dan is eigenlijk het belangrijkste dus qua lanceringen... ...komt uit de zakelijke hoek van de tabletmarkt. Er zijn namelijk uh, drie zakelijke tablets gelanceerd van ja, de fabrikanten waar we het eigenlijk van zouden verwachten. Uh, een HP heeft een zakelijke tablet. Dell heeft een nieuwe gelanceerd. En uh, Panasonic heeft twee modellen in aantocht waarvan eentje naar Nederland komt begin volgend jaar. En dat was voor mij eigenlijk wel ja, interessant, want uh, dat betekent toch wel dat de zakelijke markt... Uh, Um, aangepakt wordt, dat was, voorlopig nog, dat was tot op heden nog een beetje stilletjes in vergelijking met de consumentenmarkt. Je had natuurlijk wel Windows, uh, een paar Windows-tablets, maar die waren vooral ook heel duur. Um, maar er komt nou weer dus veranderingen. Panasonic uh, heeft dan de Android-tablets, HP en, uh, en uh, Dell komen met Windows-tablets. Oké. Okay. Nou. En wat kost je die dingen? Of in ieder geval wat voor een ja. prijs zeg maar? <laughs> nog steeds niet goedkoop. Maar je moet, je moet uh, denken nog steeds tussen de 6 de en, uh, en 800 euro... Uh. Is toch behoorlijk en, en wat. Kan jij mij een, een, een praktische applicatie voor een, een zakelijke tablet? Zeg maar, ik, ik kan me er een paar dingen bij, bij voorstellen. Robuust is een van de dingen. Bijvoorbeeld, die Panasonic, dat zijn echt robuuste tablets. Hè. Dus je weet wel, uh, kun je laten vallen vanaf één meter hoogte. Kunnen tegen temperaturen tot en met 100 graden of weet ik veel wat. Kunnen uh, tegen stoten, water, uh, stof noem maar op. Okay. Uh, die Dell, dat is echt een, een verlengstuk van je desktop, dus daar moet echt alles op kunnen wat je ook op je Windows desktop doet. Je neemt hem even mee, je kan hem uh, uh, even, even naar de receptie brengen om even iets te printen. Uh, het moet echt een verlengstuk zijn, met alles mm -hmm. erop en eraan. En net zoals de, als de HP moet er ook software op komen waarmee uh, documenten uh, en bestanden een encryptie krijgen, een nieuwe authenticatie authentic nou, ja. Moeilijk woord. Beveiligingssoftware. En ja. uh, nou ja, er zitten allemaal van die applicaties bij waarmee je dus uh, je zakelijke leven of je zakelijke handelingen kunt vergemakkelijken. Uh, een stylis, dat is ook weer zoiets van uh, dat is blijkbaar voor de zakelijke mm -hmm. markt weer heel interessant. Barcode scanner, dat soort dingen. Ja, dus. dat, dat, dat bijvoorbeeld herken ik wel. Een barcode scanner. En ik denk dat er. Bijvoorbeeld voor magazijnbeheer en zo. Die werken toch vaak met custom software en dat soort dingen. Uh, vaak geschreven op Windows XP of zo. Mm. Voor dat soort dingen kan ik me het wel voorstellen. Uh, want uh, bij een zakelijke markt denk ik meestal aan zo'n uh, zo zak hooi in een Audi, weet je wel. Mm. Uh, ja. <laughs> die, zo, die, die dat ding zo recht voor de supermarkt zet en dan denkt van: nou, uh, ik heb wel even recht om hier te staan. Zo, dat soort types. Ja, ja, ja. Met, een, uh, met een tablet onder de arm. Uh, ja, die zie ik helemaal uh, met een iPad lopen. Ja. Dat is, dat is ook precies wat ik bedoel. Of nou ja, God, dat maakt me eigenlijk ook helemaal geen klap. Het zijn ook niet allemaal allemaal al nerds hoor, daar gaat het mm -hmm. niet om. Maar je, je snapt wat ik bedoel, het zijn een beetje de vertegenwoordigers en zo aan, aan dat soort dingen waar ik aan denk met een tablet. Maar die kunnen prima uit met een met een iPad of ja. met een uh, Galaxy tab of zo. Want daar gaat het toch om contactbeheer. Nou ja, goed, uh, je bent bijna dom bezig als je het niet via het internet doet tegenwoordig. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb bij bedrijven gewerkt en dan had je contactbestanden en dat soort dingen op, uh, opgemaakt. En dan natuurlijk deed je wel één keer in de week een update, maar dan ging het op woensdag fout. En dan, oh God, dan was het janken weet je wel, dan moet, uh, moet het weer gerepareerd worden of de computer was gestolen. Of uh, weet je wel, uh, koffie over het toetsenbord, kortsluiting en dat ding, iedereen in paniek. Uh, dat soort dingen, dat hoort gewoon tegenwoordig, agenda contactbeheer, e-mail, dat hoort allemaal online te gaan. Of het nou via Google is of via een andere eigen applicatie, dat maakt me niet zoveel uit. Ja. Uh, maar dat soort, dat soort mensen kunnen meestal dus uit met zo'n uh, simpele tablet, zeg maar. Ja, en dan zie ik meer voor de, de, bijvoorbeeld, stel nou dat je denkt aan een organisatie als uh, Rotterdamse haven of zo, weet je wel. Mm. Die zullen ongetwijfeld een hoop software hebben die speciaal voor Rotterdam Haven is. Um, en da daar zie ik dan dat soort tablets wel, wel een kans hebben. Maar ja, dat is ook ik, een belangrijk. Ik, geen idee. Hè? Software is ook het belang... kijk, de, de hardware komt eigenlijk wel overeen met, met de tablets die we kennen. Je hebt een sd reader, een HDMI-aansluiting, een USB-aansluiting, bla bla bla. Dat soort ja. dingetjes komt allemaal wel overeen. Behalve dan bij die Panasonic, die dan een robuuste tablet is. Goed, dat is dan voor buitenwerken en noem maar op. Uh, maar, maar die HP en die Dell, dat is qua hardware hetzelfde als, als we al kennen. Alleen dan komt er qua software, de bedrijfssoftware bij. En je hebt natuurlijk Windows, wat helemaal makkelijk geïntegreerd kan worden in het bestaande uh, systeem, wat de, wat de meeste bedrijven al hebben. Ja, ja, en dan heb je zo'n stylus nodig omdat Windows niet gebruikt, gemaakt is om, om aan te raken, zeg maar. Dan, dan gaat het helemaal fout, dus dan moet je haast wel zo'n stylus hebben, denk ik. Ja. Uh, Oké, okay, nou ja, goed. Ik, maar wat ik wil zeg, ik heb geen idee hoe groot die markt is, zeg maar. Uh, want een heel groot deel van de zakelijke markt valt, wat mij betreft, dus gewoon uh, onder consumentenproducten. Of in ieder geval, die kunnen uit met een iPad of wat dan ook. Ja. Je ziet niet voor niets al heel marktplaats altijd vol staan van we hebben van het bedrijf een iPad gekregen. Ik mm. snap niet wat hij ermee moet, dus die zetten hem maar op marktplaats. Maar dat, dat zijn toch wel de dingen waar ze mee uit kunnen kennelijk. Ja, nou nee, goed, er uh, moet een verandering komen met Windows 8 natuurlijk, maar moeten we ja. Zien. Spannend, spannend, spannend. Nou, oké, okay, dat uh, uh, interessant. en natuurlijk HP. Heb je daar nog wat uh, een extra sneer of zo dat ze wel met zakelijke tablets gaan en niet met? Uh, nou ja, ze hebben het dus was vorige week of de week daarvoor inderdaad aangegeven dat de zakelijke markt gewoon, net zoals Dell ook aangegeven heeft, gewoon uh, echt wel prioriteit heeft. Daar liggen gewoon de grootste kansen om, dat gewoon uh, Windows daar 90, nou ja, laten we even 90% van de markt in handen heeft, uh, wel meer denk ik. Um, en uh, ja, daar willen die bedrijven in ieder geval hun slag gaan slaan, dat is wel te begrijpen, want het gaat natuurlijk allemaal om geld binnenhalen en uh, ja, daar valt het mee te doen. Ah, uh, oké. Okay. Ik dacht misschien dat je nog een deel van de resineren over webOS of zo. Dat, uh, dat ze daar wel mee gaan. Of uh, niet, uh, niet mee doorgaan. Maar ik snap de keuze van HP in zoverre ook wel. Ze hebben niet voor niets gezegd uh, <laughs> dat ze zich meer op de zakelijke markt willen richten. Al is dat volgens mij nog het enige wat overheen staat van al het nieuws van <laughs> ja, die weken. Ja, ja. We ja huilen. Van, vanmorgen gescheen misschien nog iets over webOS. Hè? Ik weet niet of jij dat uh, meegemaakt. Ja, ja. ja hebt... ik, ik zat ondertussen dat we zitten te praten. Zet ik het eigenlijk bij de update te tikken. We hebben dat op dit nog even over moeten okay. hebben over Oracle webOS. Maar dat komt dan... Uh, Kom, daar komen we aan het eind wel eventjes bij. Ja. Of loop eventjes bij het stukje over de patentoorlog. Ja. Eerst hebben we nog een andere deelnemer uit die, uit die oorlog... die met een nieuwe tablet komt. Of ja, met meer. Dat, zo. dat is dan uh, Motorola. Die heeft dan, uh, nou ja, daar, goed... Uh, de consumententablets, om het maar zo even te noemen, uh, gelanceerd. Twee stuks. Motorola Zoom 2 en de Zoom 2 Media Edition. Hm. Grote verschil tussen beide tablets is eigenlijk dat... naar mijn idee, dat hebben ze niet letterlijk gezegd... de Zoom 2, meer... ...gericht is op zakelijk gebruik. Daar zitten ook zakelijke applicaties bij. En ik zoom twee Media Edition voor thuisgebruik... ...en zoals de naam al zegt, mediaconsumptie eigenlijk... ...met uh, uh, streamingmogelijkheden tussen pc, televisie, noem maar op. Uh, uh, Inverrood dingetje of zo? Er ook? Ja, dat had, al, hebben we wel ooit in de geruchten uh, teruggelezen... ...maar dat zag ik niet in, tijdens de presentatie van Motorola terug. Dus dat vond ik nog even vreemd, daar is inderdaad wel over gesproken en nou ja, dat lijkt me ook wel een mooie feature als je je tablet en media edition noemt. Dus de media edition is de, de concurrent voor de Sony Tablet P, zeg maar. Of hoe noem je dat? Tablet, Ablet, S. Eh, tablet S. Ja, alleen hij is wel kleiner hè. Deze, dat is echt een, een, uh, ja, is een 7 inch is dit. Nou, wat vind ik hier? Ik ben het even kwijt. Uh, volgens mij een, nee, 8,2 inch, sorry. 8,2 okay, en Oké, en wat is Sony dan? 8,9. 8,9,7. Hmm, zo, we moet allemaal hoop nou, uit je hoofd liggen. 9,4, ja dat is lastig. Want ik zeg nou 9,7, maar ik bedenk, is het niet 9,4? Oké, okay, maar uh, gewoon, kijk, ja, uiteindelijk zijn die dingen bijna allemaal hetzelfde, natuurlijk. Ja. Uh, wat uh, nou, is ja. je indruk van die dingen? Is het de moeite waard om dat te gaan volgen de komende tijd? Om te kijken nou, ja, of zo'n wat review wat ik, wat maar ik schrijf, schrijf of zo? Wat ik, ja, review wil ik sowieso uh, ervan maken. Dat maakt me niet uit wat ik heb wat ik in mijn handen heb. <laughs> um, maar uh, wat ik vreemd vind is dat ze de twee nieuwe tablets gewoon met een, een dual-core processor hebben aangekondigd. Uh, 1, uh, zoveel gigahertz. Uh, niet heel bijzonder. Terwijl we nou toch de overstap gaan maken naar de quad-core processoren. En uh, de, de, de Tegra 3 uh, processor van NVIDIA waar de Transformer Prime mee komt. Mm. Um, ja, de, de, ja, hier moeten ze toch wel weer een paar maanden tot een jaar mee kunnen gaan doen. En ik verwacht dat consumenten dan toch eerder gaan zeggen van ja... Laat ik dan toch voor een Prime kiezen. Of misschien een Acer A200. Die er ook aanschijnt. Uh, staat te komen. Um, en er zullen allicht nog meer tablets gepresenteerd worden. Dus dat vind ik een gevaarlijke zet. Ah, ik, ik weet niet of ik, dat, of, het nou, of, of ik dat per se zelf zo heel gevaarlijk vind. Nee. Ik, ik heb in dat soort dingen... Uh, als ik zie hoe, hoe, hoe weinig jij al geïnteresseerd bent. En ik ook hoor. Maar in, in hoe snel nou iets precies is op papier. Mm -hmm. uh, dat zegt de consumenten nog, nog veel minder. En wat... Uh, de technisch dan zeg maar, de, wij die het wel leuk vinden om ernaar te kijken. Uh, ik maak me dan zorgen over van, ik weet dat sowieso niet, software is niet, als het niet geschreven is voor quad core, dan werkt het niet op of in ieder geval dan gebruikt het geen quad cores. Uh -huh. uh, dat is, dat het probleem bestaat nu nog zelfs met dual en single cores, dat er gewoon een heleboel software gewoon alleen één core gebruikt. Dus dat wil dus niet zeggen dat, het, uh, uh, dat je het optimaal benut. Uh, al is dat dual core is nu al redelijk geregeld. En volgens mij is het... Uh, uh, zijn er nog niet zo heel... Is alleen Ice Sandwich, volgens mij heb ik iets van een keer gelezen dat die eventueel het delen van het van de, van de system, zeg maar, hè? De, het, het echte OS, kan gebruiken voor quad-core, maar developers moeten dan weer hun eigen software daarvoor schrijven. En daarmee bedoel ik dus zeggen van, goh... Uh, oh, en dan heb je natuurlijk nog het, uh, het batterij uh, issue, zeg maar. Die mm -hmm. dingen, in principe kunnen ze misschien beter balance, hoor, dat, dat, dat, dat het wel uitkomt, maar... Uh, in, op papier zouden ze meer stroom gaan gebruiken. Um, en dus ik denk van, nou, joh, dat duurt nog wel een jaar, anderhalf, misschien wel twee jaar voordat dat een beetje volwassen is qua software. En, en uh, dat we een half jaar bijvoorbeeld voordat we een beetje kijken hebben hoeveel invloed heeft dat nou op batterijleven. Nou ja, en een tablet heeft een, heeft een ding van een, een looptijd van een jaar, lijkt me. Dus. Ik vind het niet eens zo heel gevaarlijk. Ik zou het raar vinden als het februari 2012 zou zijn nu... en dat we dan nog okay. dit soort dingen zouden zien. Ik denk dat het nu nog <kwijnt> wel een verstandige set is. Want eerlijk gezegd, ik vind tablets niet echt langzaam meer... of zo de laatste paar maanden, weet je uh, het, Soms is het nog wat softwarebeperking, heb ik het gevoel. Mm -hmm. Maar ik heb er niet zoiets dat ik denk van... oh, mijn iPad moet, moet veel sneller, want dan... Uh... Ik nee, moet minder lang wachten okay, of zo. Nee, ik heb nee, niet echt het idee dat een, een goede tablet, zeg maar... of een Galaxy Tab is, of een andere fijne tablet... of een iPad of wat dan ook... het, uh, het grootste voordeel van zo'n ding is... dat het bijna altijd instant gratification is, weet je wel? Je drukt op zo'n appje en je krijgt een appje naar voren. Je schiet zo'n vogel weg. Je drukt op het e-mail en je ziet je nieuwe e-mail. Het is al snel, zeg maar. Ja, maar ik dus je ziet dat... daar niet heel veel in te winnen. Nee, dat, dat, in, in de algemene besturing en de functies denk ik in principe niet... Tenzij die meer geanimeerd worden en noem maar op. Maar die Terra 3 bijvoorbeeld, die is vooral gericht op de grafische snelheid van bijvoorbeeld een game of een film. Uh, mm. Dat moet vooral geoptimaliseerd worden. Ik heb een aantal van die demo's gezien, zal ik ook een ander artikel zetten. Uh, waarin je toch wel hele mooie games... Uh, je kunt gaan spelen op je tablet... Uh, wanneer die gebaseerd is op een 3-processor... met onafhankelijke lichtomstandigheden. En het ziet er gewoon heel vet uit allemaal. Dat is dan weer ja, extra je wil, Is dat, is dat het met, met dat balletje of ja, zo? Ja, dat... Ja. ja. ja okay. Het ziet er ja, mooi ja, uit. Ik, ik, ik, ik, ik, zou ik niet zie blijven. er wel wat in, hoor. Maar ik, ik zeg ook niet dat het geen toekomst heeft. Ik, op dit moment ben ik er nog niet kapot van. Nee. en um, Ik heb ook wel zoiets met de... We hebben het volgens mij al eerder over gehad. De spelletjes die populair zijn en blijven... Dat zijn dingen als wordverheut eh, word en uh, Angry Birds. En, dat zijn dus allemaal simpele. Dat is niet, het gaat om dat, dat, dat instant gratification. Weet je, waar even snel iets doen, even snel uh, iets neerleggen. Uh, uh, snel een level spelen of zo. En volgens mij is uh, die markt voor die echt die top of line games, zeg maar... Die doen het goed in de reclames en zo. Maar ik heb ook niet voor Speed, uh, Vier Stuk erop staan... en uh, Nova Shooter en dat soort dingen... Vind ik allemaal hartstikke leuk om eventjes drie minuten te spelen. Maar voor de rest van de tijd heb ik niet genoeg tijd... om die tablet zo lang vast te houden dat ik echt een uur... dat, dat zou gaan spelen, zeg maar, nou. bij uitzondering. Terwijl ik best wel eens een keer even snel tussendoor... Uh, een, een woordje leg of zo, weet je wel. Of uh, nou, ik speel niet echt veel Angry Birds, maar Tiny Wings of zo, weet je wel. Dat vind ik nog steeds wel leuk om soms eventjes te doen. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat dat een verschil is. Dus ik zeg niet dat het voor de toekomst niks is. Ik denk dat het nog... Dat we nog een, jaartje, een halfjaartje moeten wachten voordat we daar wat meer interessants van uh, zien. Ja. En batterijleven blijft, uh, blijft een belangrijk punt wat mij betreft. Ja, absoluut. Nou, nog wat interessante dingen over die Motorola tablets. Uh, wel een interessant puntje voor jou misschien. Want ik had jouw uh, uh, review van de uh, Galaxy Tab 10.1 uh, natuurlijk uh, ook gelezen. En daar stond in, voor als je je uh, tablet vastpakt met je, uh, met je hand, dat dan uh, het scherm... Uh, uh, hoe noem je dat? In, ja een in, beetje doordrukt doordrukt zeg maar. ja nou ja, Motorola heeft uh, daarvoor en en nog ergens anders voor een grip suppression techniek uh, verwerkt in het tablet nice Waar, wat eigenlijk inhoudt dat het uh, geen kwaad kan op je scherm en dat je dat ook niet krijgt dat uh, dat dat, in, dat indrukt en dat je gewoon met je andere hand terwijl je scherm vasthoudt met je vingers nice, kunt, dat je kunt nog navigeren doen. ja I like it. Dat is een, een mooie extra techniek. Aan de andere kant, uh, Android 3.2 Honeycomb dus nog geen ice cream sandwich. Update komt er vanzelfsprekend wel aan. Uh, ja, voor de rest niet heel, uh, niet heel speciaal. Optionele stiles voor de, voor de 10.1 uh, versie. Maar ja. Eh. Ah, ja, IPS uh, scherm, Gorilla Glass, dat soort dingetjes. Ik, heb, uh, ik word er niet heel warm van. Oké, oké, oké. prijzen uh, is uh, misschien wel interessant. Uh, Zeker. Uh, omgerekend natuurlijk, want er zijn in Groot-Brittannië zijn ze gepresenteerd. Omgerekend uh, in, in Nederland zou de Zoom 2 10.1 inch 443 euro zijn. En de Zoom 2 Media Edition 8.2 inch 385 euro. Ik vind het nog een beetje hmm. aan de hoge kant. Ja, het, het, het, het zit denk ik prima op het gemiddelde, zeg maar. Maar ja, ik weet niet precies wat je ervoor terugkrijgt. En wat je ervoor terug zou moeten willen krijgen, zeg maar. Ja. Ik begin toch wel, uh, zo meteen, we gaan eerst eventjes, uh, het is nu half twee en ik om, om vier uur neem ik eventjes het uh, app-segment uh, op met Nick, als het goed is, dus uh, als jullie niks horen zometeen. Dan, dan is het vanmiddag niet gelukt, zeg maar. Maar uh, we gaan even over Android-route praten, als het goed is, ja. um, heb je nog contact gehad met Nick daarover? Nee. Oeh, ik niet dacht dat dat voor... Ja. Oké, okay, uh, maar hoe kwam ik er nou bij? Um... Ja. Ik, je had het over die, over, die, over, die, uh, over die dingen? Ja, ik... Oh, nou ja. Dat zou, oh, ik denk dat ik dat, dat daarover dacht. Barnes Nobles heeft ook weer een nieuwe tablet. En de vorige Color Nuke, zeg maar. Dat was natuurlijk iets wat, je, wat iedereen al masse route om daarna de Android erop te zetten. Ja, ja, uh, ik ja. denk dat ik uh, op die manier de, die koppeling maakte. Maar laten we eerst uh, eventjes nu uh, een minuutje stilte houden voor Nick. Zodat, uh, zo, dat, dat ik het... heel dat ik de, Ja, precies. Dat ik het er in kan knippen, zo. Oké. Okay. Ja. hey alles goed jongen? Ja hoor. Ja, net terug van school? <laughs> ja. Oké, okay, wat is leuk vandaag? Nee. <laughs> Tegenvalletje. hey uh, deze week uh, moeten we eens over Android gaan praten, hadden we afgesproken. Nou, is helemaal goed. Uh, uh, Routen, hè? Routen. Is jouw telefoon geroet? Uh, ja. <laughs> jij hebt John's phone? <laughs> nee, maar dat, dat is wel de telefoon die ik het meest gebruik inderdaad. <laughs> Ja, ik heb een Galaxy uh, S-ding eens uh, geroet. Oké. Okay. Voor uh, C-Energy Mod. Ik weet niet eens of je daar per se voor had moeten routen, maar volgens mij wel. Ja. Dus dat, dat hoort bij het pakket. Ik moet zeggen dat ik er weinig verstand van heb. Uh, <laughs> uh, weet jij dat? Wie legt die beperking op? Is dat Google of is dat de provider? Of bijvoorbeeld zelf? Uh, uh, vooral Google. De Google zelf, toch wel? Ja. Ja, die zegt dat jij niet bij systeembestanden kunt. En dat is vooral voor Noobs. Ja, dat begrijp ik. Maar is dat dus serieus Google en niet uh, de fabrikant bijvoorbeeld? Nee. Oh, de fabrikant kan wel te... weer meer uh, features blokkeren. Ja? Zoals in Amerika was heel veel dat uh, uh, hotspot uh, feature wordt uitgezet. Terwijl die gewoon via, sinds 2.2 standaard op je telefoon moet zitten. Ja, inderdaad. En, uh, ik, maar bijvoorbeeld ik ook zeg... een speciale app of uh, kleuren en dat soort dingen? Uh, je hebt toch dat je bijvoorbeeld ja. een Vodafone, uh, dat had je met iPhone op een gegeven moment ook, dan kocht je een, uh, een Vodafone iPhone en er staat er al een Vodafone app op, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat betekent dat dan toch ding. wat ze aan die kun je er aan. dan niet afhalen. Oké, okay, maar dat is wel dus Android, die dat of uh, Google, die dat doet er niet, de fabrikant. Soms doet de fabrikant dat ook, maar meestal is Google het. Uh, okay. Het grootste gedeelte doet Google. Nou, dat, dat wist ik eigenlijk niet. Nou, dat is interessant om te weten. Hé, hey, uh, op welke manier wil je het erover hebben? Uh, en zullen we beginnen hoe, hoe we dat moeten doen? Ja, graag. Want uh, het is eigenlijk voor elk, bijna elk uh, toestel verschillend. Yeah. Maar voor de, uh, voor de meeste toestellen geldt dat je gewoon Super One Click kan downloaden. Super One Click. Is dat met ja. een 1 of met een O-N-E? O-N-E. Oké. Okay. Super One Click. Ja. En, en moet je dat helemaal... dan downloaden op je computer of op je telefoon? Ja. op de computer. Aha, ja. Mac of Windows? Uh, volgens mij alleen Windows. Okay. En die draai je dan. En dan moet je eventjes op je telefoon. Uh, hoe heet dat? Uh... Verbinden met de USB? Ja, nee, je moet, je moet een bepaalde feature aanzetten waardoor uh, het programma uh, de systeembestanden op jouw telefoon kan aanpassen, zeg maar. Ja. Anders kan je die exploit niet uitvoeren. Dat heet development mode of zo. Even kijken, dat heet. Ontwikkeling. Ga je dan toe? En dan USB-foutopsporing. Ah, ja, die ja. Moet, die moet je aanzetten, anders werkt het niet. Oké, okay, ja, dan, dan stel je eigenlijk je USB-port open om, om service ja. uit te voeren, zeg maar. Ja. Oké, okay, dus die zet je aan en dan moet je hem wel koppelen, neem ik aan, met de kabel? Klopt, en dan, dan, dan gaat het programma gaat door alle stappen heen. Oké, okay, en stel nou dat je al apps hebt geïnstalleerd en je contactpersonen ben je dan alles kwijt, of...? of... Naar het route maar maar na, na het routen niet. Maar na het routen, als je gaat routen, niet. Oké, okay, alleen als je de nieuwe firmware op zou gaan Als je zetten. een custom ROM opzet, wel. Ja, oké, okay, nee, dat begrijp ik. Maar met, met route in principe heeft het dus heeft dat geen invloed op de achtergrondjes en al die nee. spullen die je al hebt. Nee, nee, nee. Oké, okay, dus dat is voor de meeste dingen, super one-click. Ja. Oké, okay, is dat gratis software? Dat is gratis software, ja, dat, uh, is en, een... Want uh, we hebben natuurlijk vorige week iOS gehad en uh, we gaan volgende week niet Windows uh, Mobile doen. Maar daar zag ik dat je dus 9 dollar moet betalen hè, om het uh, bootloader te unlocken ofzo. Oh, ja, team Chevron of een of andere gedonder, uh, maakt niet uit. Hey, uh, maar heb je ook gekeken of voor de meest populaire toestellen in Nederland of dat allemaal geldt? Uh, voor, de, voor de Galaxy S, yeah. uh, ja. is het wat, wat ingewikkelder? Oké. Okay. Uh, moet je is zo, als S2? moet je sorry? Uh, is het net zo ingewikkeld als op de S2? Ja, daar heb ik het over. Oké, okay, oké, okay. ja, vertel. Ah, sorry. Maar dan moet dan moet je dus programma's downloaden die zitten eigenlijk gewoon in, in, in bij, bij de T-Mobile shop en zo gebruiken. Dat soort programma's. Uh... Oh. Oké, okay, dat ja. wist ik niet. Uh, en uh, is dat heel moeilijk? Uh, wat is de beste site waar je kan googlen of zoeken? Mm. Of wat? Uh, zal wat? het in de beschrijving zetten? Uh, ja, nee, dat is goed. Maar dan moet je het me wel even sturen. Want ik uh, nee. moet over vijf minuutjes weg. En dan uh, okay. ga ik het vanavond uh, ja. allemaal in elkaar proppen. Maar dan moet ik het wel hebben. Oké. Okay. Dus dan zorg je dat er even een goede site is. Maar je had ook gekeken bijvoorbeeld naar de transformer en dat soort dingen. Uh, de Transformer kan volgens mij gewoon met Super One Click. Oké. Okay. Oh, wacht, je stuurt me een hele lange link. Ik snap wat je bedoelt. Je wou hem niet voorlezen. <laughs> Oké, okay, Samsung Galaxy S2 Review.org ja. slash streepje ja, dat is inderdaad wel een beetje klote. Ja, oh nee, dat, kan, uh, dat kan ik erbij zetten inderdaad, geen probleem, ja. ik dacht dat je dat nog op moest zoeken. <laughs> uh, Oké, okay, dus uh, en, en HTC toestellen, zijn die makkelijk te routen? HTC toestellen is uh, vooral met super, of, uh, met uh, unrevoked route. Hoe, nog één keer? Unrevoked. Unrevoked. Ja, zo heet het programma. Ik, uh, je had ook even in de chat dat ik het zo meteen uh. het verkeerd opschrijf. <laughs> Super one click and unrevoked. Okay, ja, en unrevoked. Dus Oké, dan uh, hebben we Samsung en HTC. Dat geldt, voor, dat geldt voor de meeste toestellen. Maar er zijn ook wat Kijk, uh, ik heb een HTC Desire. Ja. En die had ik uh, via de... Uh, want ze hadden zo'n... Um, zo firmware gereleased van, uh, van Gingerbread. Maar die was eigenlijk alleen voor developers. Iedereen kon hem downloaden. Ja. Maar hij was alleen voor developers. Dus, ik, dus uh, toen ik mijn uh, HTC kocht. tweedehands. Toen had die eigenaar al uh, gingerbread erop gezet. Oké. Okay. Terwijl ik dus eigenlijk, eigenlijk uh, een Oxygen ROM wil installeren. En dat is weer een andere ROM. Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat was niet zo leuk. Oh. Maar dus hebben ze een andere uh, toeltje uitgebracht. Ja? Het heet Revolutionary. Dus mocht het met Unrevol niet lukken op je HTC Stel. Kun je, kun je die nog uitproberen. En ik ga hem ook voor je gooien revolutionary, revolutionary. Oké. Okay. Hey, cool. Uh, maar goed, dat is dus, uh, een beetje uitzoeken wat bij je model ja, hoort klopt. en wat. Uh, uh, goed heb je dus drie tools: uh, simple, one click, unrefault en revolutionary. Super one click. Oh, super one click. Sorry. Ja. Uh, en wat is dan het eerste wat je moet doen als je hem ge geroot hebt? Wat, wat, wat raad je aan? Wat is dan het uh, als dat dat je niet, uh, Als de app superuser nog niet is geïnstalleerd, yeah? dan moet je naar de market gaan en die installeren. Oké. Okay, en wat kan ik met superuser app? Nou, de superuser uh, kijkt uh, elke keer als een app om root toegang vraagt, vraagt hij aan jou van, mag dat ook echt. Dus nice. open jij, hopen jij uh, een overclocking programmaatje, en die, die vraagt om root toegang, of die wil een root commando uitvoeren. Dat is logisch, ja. Dan gaat hij eerst naar jou toe en vraagt van, sta je er toe? Oké, okay, maar dat is wel super handig, want dan zeg je van, ja, maar als je Angry Birds opent en die zegt, hé, hey, mag ik even je root kloten? Dan zeg je van, nou, nee. laten we dat maar niet doen. Oké, okay, dat is handig. Inderdaad. Super One User, en wat, of uh, super, super User. En wat is er super, nog meer tof? Ja, Super User. Um, CPU, uh, wat is dat dingetje nou? Know? Uh, Zo'n programma kun je je uh, telefoon overklokken. <laughs> en dan moet je niet nou doen, Als je nou even zegt van, nou, ik moet nou even, even echt een hele snel, snel ding hebben. Als je aanzetten. Maar, maar wat super heet En je batterij is zo leeg. <laughs> ja, ik kan het zeggen. Dat is echt gevaarlijk. Je smelt je telefoon of je batterij naar de tyfus. Hey, dat lijkt me niet ja. verstandig. Hey, en, uh, uh, nou, heb ik jij ervaring? dan liever een custom ROM. Precies, dat wil ik vragen. Heb je ervaring met custom ROMs? Ja, ik draai zelf alleen maar een custom ROM. Oké, okay, welke draai je? Oxygen? Ik draai Oxygen, ja. En Cyanogen mod, ken je die? Cyanogen heb ik gehad. Ja? Maar uh, ik, had, ik had wat probleem met de batterijduur Oké. Okay, ik uh... heb nog geen half dag door. En sommige mensen hebben dat wel, en sommige mensen hebben dat niet. Ja, ik heb er niet van gemerkt. Als je het niet hebt, dan is het een... Het is de, gewoon de perfecte mod, want er is veel support, veel toestellen die worden ondersteund. Ja, ja en, en dus uh, in principe moet je dus eigenlijk als eerste uh, Cyanogen mod proberen, en als dat niet werkt, Oxygen. Ja. Oxygen uh, is echt puur Android, je krijgt niet eens een custom launcher bij. Oh, oké, okay, nou nice. dus het is echt vanilla standaard Android, launcher. zeg maar. Oké. Okay. Beetje oh. Nexus gevoel. Dus wel snel. Heel snel. En je hebt uh, op de uh, designer, heb je vooral een ruimteprobleem. Er zit maar 128 MB intern uh, geheugen in. Oh, ja, die onzin inderdaad. En hoeveel hoe verschilt dat dan, zo'n custom ROM? Uh, bijvoorbeeld hm. die nou, die custom ROM, die nou, nou, nou heb ik gewoon 100 MB voor apps. Oké, okay, dus je hebt, laat zeggen, 28 MB, 20 MB... wil ik uh... maar 60 over had, omdat, die, omdat de besturingssysteem ontzettend veel innaam. Oké, okay, oh. dat scheelt wel de helft, en dat werkt dat wel allemaal goed, alles wordt wel ondersteund. Alles is snel, alles wordt ondersteund, ja. Oké, okay, nou dat is interessant. Dus Oxygen en Cyanogen wordt dus dan interessant om te checken. En als je dan een keer iets heel anders wil, een beetje iPhone-achtige klonen wil, yeah? dan. Ik eh, kan het niet eens uitspreken. Maar Miui of zo, het is M-U-I-U. Miui. Miu -i. Ja, het is, is een, is een, is een Chinees rom. Oké. Okay. Er zit ook een, een grote Nederlandse community achter. Ja, yeah? ook? Oh? En ontzettend veel teams wat te krijgen en zo. En het verandert je telefoon helemaal. Dus. Je moet ervan van houden. Oké, cool. je, als je hem geroet hebt, kan je telefoons dual boeten? Uh, bijvoorbeeld met verschillende custom ROMs. Ja. Ja, dat kan. Je serieus? Yes? Ja, is dus een app, app voor het heet Boot manager. bootmanager. Bootmanager. En dan kan je dus gewoon MIUI en zijn uh, mod en Oxygen. en. Uh, <laughs> ja, en wat hij dan doet, is hij installeert een... die ROM op je SDK. Ja, dus elke keer als jij gaat uh, rebooten, maakt hij eigenlijk als het ware een backup van wat je nu hebt. Oh, ja, ja. En dan gaat hij dat daarna um, uh, uh, weer terugzetten. Dus als je zeg, hey, maakt een backup, je kiest om te rebooten, dan gaat hij je, je telefoon leren. Dus je moet wel even geduld hebben, zeg maar. Die, ja, je moet wel even geduld hebben. Oké, okay, nou dat lijkt me dus niet zo goed op de op, op, op, Manager maar, noemen die dat, hè? Ja, het is ook wel doogie. Ik heb, ik heb het wel, maar... Oké. Okay. Hey Nick, ik moet afsluiten. We hebben ook weer de, de, de basis behandeld nu van, uh, van Android. Heb je een idee waar we het volgende week over gaan hebben? Root-appjes en jailbreak-appjes. Ah, jongen, oh, kies weer eens komt wat leuk, joh. Het is toch leuk? Oké, okay. dan hoor ik het volgende week weer. <laughs> Oké. Okay. Hoi. Hoi. Oh, Hopen dat het gelukt is. <laughs> Hey, uh, dus uh, hopelijk hebben we net wat gehoord over, uh, over route en dat soort dingen. Um, ik begon al even over die Warren Noble's Nook, maar volgens mij is dat pas iets verder op ons onze... ja, We kunnen nog even doorgaan over die Motorola tablets waar we eigenlijk mee geëindigd waren, want oh, uh, de uh, prijzen het eind waren. Nee, ja, maar dat is weer het volgende onderwerp. Want als volgende onderwerp hadden we staan. Tablets zonder 3G en, en, en microSD. Want ja, dat is een, oké, een beetje, de, uh, beetje de, uh, de, de insteek van Motorola bij de nieuwe tablets. Daar hebben, tijdens de presentatie hebben ze uh, natuurlijk uitleg gegeven van uh, waarom, hoe en wat. Want het idee is dat de microSD aansluiting uh, niet meer terug gaat komen bij Motorola. En de 3G module, dus om mobiel te internetten. Daar uh, willen ze eigenlijk ook niet meer aan. Dus in eerste instantie worden er gewoon wifi-modellen gelanceerd. En er zijn geen plannen om 3G-modellen te gaan lanceren. En de uitleg die daarbij verschijnt is uh, micro-SD. Dat, dat consumenten hoeven hun geheugen niet meer uit te breiden. Tegenwoordig kan alles via de cloud. Als je 16 giga in je tablet hebt zitten, is dat voor de basisdingen genoeg. En de rest doe je maar gewoon online. Want dat is veel fijner voor een consument in plaats van een micro-SD-kaartje... wat je weer moet uitwisselen met je pc en weet ik veel wat... Um, en uh, de 3G-connectiviteit is dat consumenten uh, veel meer mogelijkheden hebben om uh, bijvoorbeeld je smartphone als een hotspot in te stellen. Of je hebt overal tegenwoordig wel een wifi-netwerk waarmee je aan de slag kunt. Dus dat zijn twee punten die in ieder geval Motorola uh, het liefst niet meer terug laat komen op hun tablets. Ja, ik kan uh, beide redenen goed volgen, eerlijk gezegd. Natuurlijk ja. uh, is het afhankelijk van welke regio's je lanceert. Uh, dus stel uh, stellen dat ze inderdaad alleen in Engeland... en dan op een gegeven moment Amerika en uh, Europa... of in ieder geval Frankrijk, Duitsland, Nederland... dat soort landen lanceren... Uh, dan kan ik het wifi-argument heel goed volgen. Er is een heel, heel goed aanbod van wifi. Uh -huh. uh, er is ook een, een, een vrij groot uh, aandeel van de mensen... die een tablet kopen, die ook al een smartphone hebben. En daar is weer een heel groot aandeel van... dat, dat ze kunnen tetteren, of hoe noem je dat? Uh, dat kunnen verbinden aan elkaar. Ja. Dus... Uh, ik, ik zie dat wel gebeuren. En dan verwacht ik ook dat, dat hun Motorola-mobieltjes daar weer een of andere speciale integratie heen en weer mee krijgen. Uh, zeg maar het Blackberry-model met e-mail, maar dan met gedeeld internet. Ja, ja. Uh, dus daar verwacht ik dan op een gegeven moment weer eens een keer een, uh, een Vodafone-actie of zo. Weet je wel? Dat je daar weer dubbel zoveel uh, ruimte hebt als je een Motorola-mobiel met een... Motorola tablet uh, afsluit bij je abonnement, dan krijg je in plaats van 2 gigabyte data 4 gigabyte, zoiets, weet je Dat leent zich natuurlijk allemaal voor dat soort promoties. Mm -hmm. um, heb, dus jij je... wel, heb jij wel eens een smartphone aan een tablet gehangen om in te internetten? Ja, ja, ja. Want Dan doe je met tethering of een hotspot of hoe noemen we dat? Nou nee, ja, meestal maak je dan een hotspot gewoon op je mobiel. Android heeft de functie, maar ik doe het zelfs met mijn laptop. Oké. Okay. Uh, well, kijk, mijn, uh, mijn MacBook heeft een iets beter bereik uh, op sommige punten dan, uh, dan, dan uh, mijn uh, draadloos netwerk, bijvoorbeeld hier in, het, in de tuin. Op een of andere manier is de constructie van mijn uitbouw is zo dat hij een hoop van mijn wifi tegenhoudt, want ik hoef echt drie meter buiten de deur in de tuin te zijn en dan, uh, gebeur, dan heb ik gewoon helemaal niks meer. Uh, dus dan zet ik gewoon met, met mijn computer gewoon beneden op tafel en dan maak ik daar weer een netwerk, uh, laat ik die een netwerk aanmaken en dan heb ik de hele tuin ...bereik via mijn netwerk ja. van mijn computer, zeg maar. Okay. En dat zou met kunnen met, met, met je, met je Android-mobiel of wat dan ook. En uh, uiteindelijk, wat de meeste mensen doen als ze onderweg zijn... ...is een e-mailtje checken, misschien even nu.nl een rss feedje checken... ...en daar houdt het wel zo'n een beetje mee op. Het zijn niet gek veel mensen die via 3G lopen te skypen of zo. Nee. Dus uh, voor, dat, voor dat soort dingen kan dat ook wel prima, zeg maar. Ja. Ja, nee, ik zie het ook wel, wel aardig. Uh, ja, we hebben het een keer eerder over 3G gehad, een paar podcasts terug. En toen had ik nog uh, de, de, eigenlijk wel de overtuiging dat 3G terug zou komen. Uh, en ik heb dat nog wel enigszins voor bepaalde uh, doeleinden, dat mensen gewoon 3G nodig gaan hebben of nodig blijven hebben. Maar ik zie het ook wel gebeuren dat in ieder geval voor tablets, uh, dat dat niet meer primair wordt om daar een, een 3G-module in te zetten. Omdat je inderdaad via andere apparaten gewoon straks. Uh, je met je tablet online kunt. en, en de, ja, Wat we toen ook al zeiden... je hebt niet vier verschillende abonnementen... voor al je apparaten nodig. Gewoon één apparaat met een 3G-verbinding. Dan kun je al je apparaten op, op aansluiten. Ja. ja, ik denk dat het voor, voor, voor West-Europese... Amerikaanse markten... Ja, dat het, dat het wel gaat gelden, inderdaad. Uh, ik, ik, heb, ik heb een 3G-tablet, hoor. En ik gebruik het soms. Maar ja, uh, inderdaad voor dat soort dingetjes. Dus ik kan ook de moeite nemen... om het aan je telefoon of aan je laptop te koppelen of zo... Ja. Maar ja, ja ik, ik, ik zie inderdaad uh, daar minder waarde in. Wat ik dan wel vind... Kijk, bij iPad was het dan de keuze van... Heb je dan wel of geen GPS-module er ook in? Okay. Nou ja, ja. Dat, vond dan een, dat vond ik dan wel iets om meer richting de 3G-kant te gaan. Maar ja, dat soort dingen een GPS-module zit denk ik in iedere tablet tegenwoordig. Ja, ja. Dus uh, kijk, dat soort keuzes, uh, die, die worden voor je weggenomen, denk ik. Of dat soort hoorders. En microSD? heb je dat nodig? Uh, ik gebruik het nooit, ik gebruik dat soort dingen nooit. Nee. Ja, dat is gewoon ja. Nee, goed, online is ja. het. Is, het kan online gratis. En, en waarom zou je dan de micro kaart gebruiken? Ja, ik, ik vind dat wel, wel een goed punt. Ja. ja, ik vind dat veel prutten met die dingen. je raakt ze kwijt, of uh, je moet. Uh, kijk, er zijn. Uh, dat is weer zo'n ding. Uh, dus veel van die bedrijven gaan naar zo'n zo model toe van we maken gewoon het, het 100% of 90% beste device voor, voor, voor 90% van de tijd. Uh, en tuurlijk, ik kan ook me uh, voorstellen dat ik wel een micro-SE-kaart zou willen hebben... als ik op uh, skivakantie ga en denk van... oh, ik ga me helemaal schild downloaden aan de films... en uh, die wil ik op mijn ka kaart zetten of zo. Dat is dan een van die situaties dat je twee keer per jaar of zo tijdens vakantie of wat dan ook... dat je dat zoiets zou missen, zeg maar. En er zijn mensen die nog een hele muziekcollectie bij zich willen dragen. Ja. Maar dat wordt allemaal minder minder op het moment. Dus uh, nou ja, ik denk niet dat het een, uh, als, als, als, als Motorola daardoor prijzen lager kan houden... Misschien betere inkoopdeals omdat, ze, omdat het duurder zou zijn uh, om, om, die, om die dingen te maken en dat soort dingen. Oh, ik vind dat niet een heel. Uh, ik vind het geen domme set op dit moment nog. Nee. Oké. Okay. Nice. Maar uh, dus we gaan met veel over Motorola. <laughs> ja, we gaan weer naar Motorola, inderdaad. Motorola, Apple. <laughs> ja. Zeg het maar. Nou ja, uh, <laughs> geen nieuws is dat in principe, wat mij betreft. Eh, uh, ik. ik uh, Zover ik het heb begrepen, uh, zijn er gewoon twee Apple-entities zeg maar, in Duitsland actief. Uh, uh, Apple International en Apple Duitsland. Uh, ze zijn beide voor hetzelfde aangeklaagd, die fran maar dan in Duitsland. Uh, en bij de een is Apple niet komen opdagen omdat ze zich op de andere het zaak al verdedigen. En een standaard uitspraak, zoals we ook zagen bij Samsung bijvoorbeeld, en dan in het voordeel van... Van Apple in het nadeel van Samsung in dat geval. De standaard uitspraak is als, je, uh, als het uitgezocht wordt, dus als er wordt gekozen om het een zaak te laten worden of je komt niet opdagen, is een standaard uh, injunction. Hè? Een mm. verbod is, uh, is, is de standaard weg om te bewandelen. En dan schijnt het weinig invloed te hebben, omdat uh, Apple uh, onder.de uh, kennelijk in de Kamer van Koophandel staat. Uh, uh, in Duitsland. Of in ieder geval in hun zaken doet onder .de. En dan zijn er wat, wat, wat dingen over je websites... en dat soort dingen wat, wat nog niet helemaal duidelijk is. Uh, ja, wat mij betreft weinig nieuws. Ja, maar is het niet? Uh... Dan roep je maar. <laughs> ja, en toen was je opeens weg. Hallo? Ik, ja, ik hoor Hallo. je. Heel vreemd. Uh, ik maar... mute je even. Ik denk, niet ga je zulke onzin verkopen. <laughs> Nee, nee, nee. Maar is het niet zo dat het uiteindelijk. Kijk, natuurlijk, dit is een eerste uitspraak. En uh, goed, Apple uh, had er weinig interesse in. Is gewoon niet opkomen dagen. Dus uh, Motorola wint uh, als er iets te winnen valt. Um, kan dit geen verregaande uh, gevolgen hebben voor Apple in het algemeen? Als ze in Duitsland uh, al, al, dit al winnen tegen uh, Apple Inc., zeg maar, Apple wereldwijd. Want uh, in principe komt het op hetzelfde neer. Het is alleen legaal uh, omdat het twee uh, verschillende uh, bedrijven zijn. Ja, um, nou, het is een, een beetje te vergelijken met het Samsung-verhaal. Als Mediamarkt Nederland gewoon tablets inkoopt van Samsung... en die in Duitsland uh, over de grens fietst, uh -huh. dan kunnen ze die verkopen. Daar, daar kwam het toen een beetje op neer en in dit geval... Uh, het gaat om die FRAND-patenten, of in ieder geval uh, die onder die, uh, die fair use, uh, fair uh, en ik weet niet veel afkortingen uh, zouden moeten vallen. Ja. Dus uh, standaard essentiële patenten. En ik denk dat het, dat het niet eens zo'n heel gek argument is om te maken dat Apple uh, het niet zo erg vond om zich te laten bijten in hun internationale bedrijf in Duitsland omdat dat niet zo heel erg veel invloed heeft op verkopen op dit moment. Dus dat ze .de dat ze dat wel gaan verdedigen, maar dat ze zich internationaal laten bijten, zeg maar, om te zorgen dat de Europese Unie gaat kijken naar die verantvoorwaarden en standaard essentiële patenten en uh, zich de, daarop laten uh, daar met een wat standaard regelgeving gaat komen voor, om in Europa dit soort dingen te regelen. Ik denk dat ze door zaken als in Nederland, maar ook gewoon door de onderzoek naar wat, ze, hè, wat hun rechten zijn en wat de Samsung's rechten zijn, of Motorola's rechten zijn in dit geval, uh, dat, dat ze dat wel zo hoog op de spits willen drijven om te gaan kijken van goh. Uh, we moeten misschien wel voor die standaard essentiële dingen... moeten we wat gaan, gaan vinden. Ja. En dan snap ik dat iedereen die tegen Apple denkt... Is, denkt van, oh verdomme, dit dat, dat, uh, weet je dat. Apple die doet zelf ook uh, zo moeilijk mogelijk over hun patenten. Alleen de patenten waar Apple meestal op, uh, op vecht... dat zijn niet standaard essentiële patenten. En dat is een nuance, maar dat is wel een, een, een daadwerkelijk verschil. Ja, maar er, er loopt nou ook een rechtszaak. Uh, deze rechtszaak was tussen Motorola en Apple Inc., Apple wereldwijd... Of eigenlijk Amerika eigenlijk. Uh, en er loopt nog een rechtszaak tussen Motorola en Apple Duitsland. Um, ja, ja. Eigenlijk over hetzelfde, toch? Ja, zeker. Maar daar verdedigt Apple zich dus wel in. Maar, maar uh -huh. is het dan ook niet... Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, want deze uitspraak is eigenlijk gewoon... dat Apple niet komt opdagen. Je weet dus ook niet of Motorola gelijk had. Of wel? Nee, precies. oké okay. Nee, de, de, kijk, ik uh, bedoel... Uh, Ze zou, zouden ook kunnen zeggen van... Uh, uh, een, een echt belachelijke claim kunnen maken... bijvoorbeeld, weet je wel. Ze kunnen zeggen van nou... Uh, vanuitgaande dat, uh, dat, dat, dat, dat het Duitse rechtssysteem... een beetje achterlijk is, maar... Uh, nee, maar ze hadden ook gewoon pure onzin kunnen verkopen. Als Apple niet opkomt dagen... dan krijgen ze standaard, uh, de standaardbeslissing... en dat is dan van... Hey, dit is een verbod tot we het uitgezocht hebben. Ja. Dit, is een, uh, dit is ook niet een uitspraak... die definitief is of zo, want... Uh, in zoverre weet de rechtbank... in, in Duitsland ook dat... Apple DE wordt aangeklaagd natuurlijk, neem ik aan. Ik bedoel, dat soort dingen liggen allemaal wat lastig. En daarom zeg ik van, ik vind het allemaal moeilijk. Ik denk dat het de interessantste insteek van dit hele verhaal is. Doet Apple dit misschien om uh, op Europees niveau een keer wat uh, te gaan forceren? Maar dat, uh, dat weet ik okay. niet hoor. Dat, uh, dat, dat, dat vind ik in ieder geval de interessante ja, ja. kijker op, zeg maar. Apple nog, uh, hebben we daar nog iets over gehoord afgelopen? Ik, over dat uh, caféetje of dat restaurant? Uh. Die hmm, nou ja. Volgens mij heb ik daar niet echt wat over voorbij zien komen. Oké, okay, dat moet er komen dan. Ja, laat die mensen nog even lekker wat uh, gratis klaar hebben. <lacht> yes. Dan uh, komt het goed. Okay. Ja, nee, dat is natuurlijk een belachelijke situatie. Uh, overigens, uh, uh, zie ik Apple best wel graag een keer ook op zijn bek gaan, hoor. Daar gaat het niet om. Dus daarom zit ik het niet nu te verdedigen. Alleen, het, uh, uh, ik heb al vaker met dit soort nieuws. Dan, uh, dan, dan heeft iedereen. Uh, Weer lekker van, oh, we kunnen even lekker stoer doen over Android of zo, weet je wel. Of uh, lekker tegen Apple uh, aanpissen. Mm -hmm. In dit geval is het gewoon uh, ligt het allemaal wat lastiger. En uh, je kan zeggen van, van die draken, van figuren van Apple, wat je wil. Maar ze laten zich niet zomaar uh, uh, in de zak scheiden in Duitsland of zo, weet je wel. Er dus zal vast wel weer een of andere vage tactiek achter zitten. Oh, absoluut. Er zit een uh, advocatenteam van uh, 3000 man achter. Dus uh, de alleen... ja ja, ja. Die krijgen allemaal drie ruggen per uur, dus uh, dat, dat zijn geen grappen, weet je wel. Dus, uh, dus ik, ik vraag me af in hoeverre dat nou echt uh, voor, voor de Apple-fanboys, zeg maar, zorgwekkend zou moeten zijn op dit moment. Oh, nee. Oké. Okay. Okay. Wow, wow, wow, wat ben je aan het met die microfoon? Niks. Ik zit stil. Lies. <laughs> ja. Ja, serieus leugens hoor, want ik hoor je eerst... <lacht> Maar goed, uh, uh, even kijken. Voordat we dan naar de Nook tablet gaan, hè, want dat is onze afsluiting... Um, om het toch even over patent te gaan, dan kunnen we misschien nog eventjes... Uh, uh, Oracle heeft interesse op, in webOS. Ja. Of in ieder geval, dat stond er vanochtend op menu.nl en op het internet, zeg maar. Uh, wat, wat, wat, uh, wat was jouw eerste reactie erop? Wat dacht je toen je dat las? Nou, zou ik eens heel eerlijk zeggen dat ik dat nog niet heb gelezen. Ik, ik zag er nu oh. in, uh, titels voorbij komen. Ja, ik ben bijna de bij hele ochtend buiten de deur geweest. Uh, ik zag er in titels voorbij komen, uh, banken raden uh, HP aan webOS te verkopen. Ach. Alright. Ja, wat ja. <laughs> ja, nee, dat zou best. Ja. Nee, maar ja, goed. Ja, kijk, uh, banken, dat, uh, in, in dit geval komt het dan op neer dat de uh, beleggingsadviseurs bij banken, eh, want in principe hebben. Dat is degene die invloed heeft, of in ieder geval daar gaat het om, of het aandeel van de HP wel of niet veel waard is. En je kan, kan niemand met gezond verstand kan ontkennen dat WebOS de laatste maanden voor ontzettend veel onrust zorgt binnen, binnen de markt, maar ook binnen de, zeker binnen het bedrijf. En dat, dat reflecteert zeg maar op, de, op, de, op het aandeel. Uh... Op de prijs van het aandeel. Ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat analisten zeggen... en beleggingsadviseurs en mensen die zich bij dat soort dingen bemoeien... Uh, Lijkt me niet onverstandig om webOS uiteindelijk echt van de hand te doen. dan ben je eens klaar van dat gejank, weet je wel. Want nu is het eerste wat zo'n zo techjournalist uh, denkt... als hij zo'n HP zakelijke tablet ziet... dan staat er weer twee alinea's over, over webOS, weet je wel. Wanneer gaan ze wat met webOS doen? En wat is dat dan? Want dat hebben ze nog. En als ze het niet meer hebben, dan, dan, dan kalf dat natuurlijk wel snel af. Ja. Uh, dus ik kan me dat, dat advies wel voorstellen. En ik uh, meen gelezen te hebben... Uh, or, dat Oracle eventueel interesse heeft in WebOS. Oké. Okay. Uh, nou, je zat natuurlijk een van de zoveel duizend uh, in, geruchten dat er iemand interesse heeft in WebOS en niemand koopt het maar. Ja. Dus, maar maar ik, ik had er op zich wel een, een, een snel. Ik heb het niet uitgezocht hoor, dus misschien verkoop ik volledig onzin. Dat zou ik niet voor het eerst zijn. Maar, nee, maar ik, ik las dat en ik denk van ja, als het gaat om een paar honderd miljoen, hij zegt vijfhonderd miljoen, weet je, mm -hmm. maar het is peanuts, uh, zeker voor een bedrijf als Oracle. Maar dan hebben we het dus over. Um, WebOS heeft toen 1,2 miljard gekocht, maar dat, dat zouden ze nooit meer voor krijgen. Dus laten we zeggen een half miljard, zeg maar, wat, uh, wat, wat, wat Oracle of de koper daarvoor zou op moeten hoesten. Mm -hmm. En ik, ik dacht meteen aan de Google versus Oracle rechtszaak. Ja. Want er is op een gegeven moment is er altijd een argument in een rechtszaak van ja, het is wel leuk dat je tegen ons bent, maar je gebruikt het niet. Weet je, je doet er niks mee. En als Oracle... Ik zie ze niet heel snel in de consumentenproducten stappen... maar als zij voor relatief weinig geld... en dan weet ik dat een half miljard een beetje belachelijk is... om een relatief weinig geld te noemen... maar als hij voor relatief weinig geld een platform kunnen kopen... en een paar apparaten eruit kunnen kloppen... dan kan die uh, rechtszaak waar ze zo sterk in staan... een p of een stuk groter worden. Want dan opeens concurreren ze wel. En dan zeggen ze van ja, maar hé... Hey, uh, ...ook al zijn we hier later mee begonnen... ...dat is in die patentstrijd altijd wat een beetje een achtelijke constructie. Uh, kijk maar bijvoorbeeld naar de aankoop van Motorola Google. Uh, dus dat maakt niet zo heel veel uit... ...maar dan kunnen ze dus zeggen op zo'n moment... ...van hé, hey, uh, wij hebben ook uh, tablets en jullie... Uh, uh, hebben inbreuk gepleegd op onze code en de, daarbij zit het in onze markt. Dus nu willen we, in plaats van die 3, 3x multiplier, willen we een 5x multiplier. Of wordt het basisbedrag hoger en die multiplier blijft waarschijnlijk hetzelfde... omdat het met voorbedachte graden is, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, dat kan zomaar wel eens uh, een, uh, eigenlijk zijn dat ze een argument in de rechtszaak kopen. Ja. Denk ik. Of in ieder geval, dat is... Eén van de dingen die ik ervan denk. Want voor de rest zie ik niet zoveel. Ik bedoel, uh, Oracle, ik zie ze niet zo heel snel in, uh, in de tabletmarkt stappen. Of misschien toch, want ze zijn zakelijk natuurlijk wel huge. Hè? Dus uh, misschien willen ze daar wel heel disruptive... Uh, uh, de, ja, de gang gaan met een we... goede API op Exchange Service en wat andere ja. software. Misschien wat virtual machines. Want Oracle heeft natuurlijk ook VirtualBox gemaakt. Hè? Die, die zijn heel goed in virtualisatie van operating systems. Dus wie weet proberen ze webOS te kopen met, een, uh, met hun uh, kennis van virtualisatie. Zodat je die drie Windows programma's die je wel echt nodig hebt. Zo'n zo, zo magazijnbeheer of whatever. Dan, uh, dat je die kan runnen op een, window, of op een webOS tablet. En dat je voor de rest wel dat, dat lichte... OS uh, kan gebruiken. Want, uh, want zo'n zakelijke tablet... waar we mee begonnen... dat is allemaal wel leuk hoor. Dat er een paar, de, paar, hoe noem je dat? paar stukjes software zijn... die je daardoor kan gebruiken... omdat je dat nodig hebt voor je bedrijf. Voor het gewoon dagelijks... het overgrote deel van het gebruik... dus e-mail checken, even internet en dat soort dingen... is gewoon Windows kut. Mm -hmm. Dus... Ja, liggen we ja webOS is natuurlijk niet alleen tablets, hè? Dat, dat, dat hebben ze toch in het begin aangegeven van uh, mm. dat willen we gewoon een platform maken voor eigenlijk alles wat uh, met een interface werkt. Uh, dus ja. nou goed, uh, daar zie, zie ik Oracle wel, uh, wel een kans mee maken. Servers of zo. Uh, we ja. maken we, ik weet dat ze heel veel dienstverlening doen, maar ik weet even niet wat voor producten ze maken. Nee, ik zou ook geen directe producten op kunnen noemen. Nee. Zover wel, maar ja, niet. Ja, precies, te... geen hardware. Ja. Nee, nou, je, je weet het nooit, je weet het nooit. Nou, dat is niet oninteressant in ieder geval. Dat is wel iets om in, in, in de gaten te houden. Uh, al zal Amazon het kopen en weet ik veel. Uh, Samsung, HTC, nog steeds niet. Uh, ja, uh, wie weet gebeurt er weer helemaal niks. En had Colin gewoon niks te doen vanochtend. En, dus, en, en heeft hij dat getekend. Ja. Ik heb verder geen bronnen gelezen in dit geval. Okay. Dus uh, ik, ik had het ook een beetje druk. Um, nou ja, als laatste onderwerpje voordat we daar de... De, de update's gaan. en moeten we denk ik uh, kort hebben over de nieuwe tablet van Barnes Noble. Ja, nou ik heb uh, zelf nog weinig gevaren met Barnes Noble. Kijk, uh, door jou ben ik een Denker. beetje, beetje in, uh, in, uh, in de Amazon Kindle, of tenminste Amazon uh, dingetjes gerold. Hm. Daar heb ik wat meer over gaan lezen en zo. En uh, nou, ja, Gisteren heeft dus uh, Barnes Noble een beetje de, de grote concurrent van Amazon op, uh, op het gebied van e-readers tot op heden... Uh, een, een, een eerste tablet, om het zo te noemen, ge, ge, gelanceerd. Uh, naar eigen zeggen ja. moet dat stukken beter zijn dan die van Amazon op, op alle vlakken. Kun je niet of jij dat, de specificaties gelezen hebt en daarmee eens bent. Um, nou, ik zag 16 gigabyte intern. Ik zag een vrij knappe processor. Het um, ja. scherm zijn, schijnt knap te zijn. Uh, ja, het zou best wel kunnen dat het beter is dan, uh, de, dan de Kindle Fire. Ik, uh, uiteindelijk uh, heb je met dat soort dingen is het een, uh, is het, uh, de combinatie tussen de software en hardware, dus uh, dat, dat zijn dingen die je naast elkaar moet zien. Ik bedoel zo'n Amazon Silk browser zou bijvoorbeeld een heel groot deel van uh, hardware uh, verbeteringen kunnen wegnemen, zeg maar. Hè? Dat verschil ertussen. Dus uh, dat, dat zijn dingen dat ik nog niet per se weet. Maar op papier is dat een, een redelijk knappe tablet voor 2,5 meier dollar. Dus zeggen 2 meier euro. Uh -huh. dus, uh, is het niet verkeerd? Nee. Maar... hij schijnt super lekker in de hand te liggen en zo. dingen zijn is lelijk als fuck, maar... Ja, het is zo'n sleutelhanger lijkt het. Ja, het is een, het is een hoekje waar je bier mee kunt openmaken. Ja. <laughs> maar, maar ja, ja maar wie weet hè. We... Kijk, en, en, wij kennen Barnes Noble natuurlijk niet. Nee. Maar, maar in Amerika zitten ze overal. En wat ik bijvoorbeeld wel weer doop vind, is dat ze... Uh, zo <laughs> jaren negentig wordt. Um, dat ze, ze hebben een heleboel... Boekwinkels, zeg maar. En als jij een Barnes Noble tablet of apparaat hebt, zeg maar, kan je de Barnes Noble binnenlopen en kan je lezen wat je wil. Want je hebben ook een koffiewinkel, een, een soort chill-out situatie in, in zo'n winkel. Mm -hmm. En dan heb je toegang tot het volledige assortiment. Dus dan kan je dus okay. gewoon zeggen van, uh, het is niet voor iedereen natuurlijk, maar stel dat, dat, uh, dat er hier in Haarlem eentje zou zitten, nou, dan kan je smiddags dus even een kopje koffie halen, een uurtje lezen, weet je wel. Ja, twee bakjes thee of zo en je leest anderhalf uur. En dan komt volgende dag terug en gaat verder lezen. Ik bedoel, okay. in zoverre is het internet natuurlijk heeft een heleboel. Alleen boeken en zo, om dat echt te stelen. Dat, ja, dat is volgens mij niet echt net zo groot als mp3 en film en dat soort dingen. Ik bedoel, dat is allemaal lastiger, zeg maar. Dus voor een heleboel mensen lijkt me dat een gezonde optie. Plus, het is legaal. En je krijgt natuurlijk toegang tot een heleboel kennis uiteindelijk. Dat ja, maar zij, vind ik dat wel leuk. Zij zeggen toch ook uh, dat hun bibliotheek qua boeken, magazines en dergelijke... gewoon twee maal zo groot is als Amazon we hebben ik net gehoord, hè? Ja, dat, dat, dat zag ik in, in, in, uh, in een specificatielijstje dat gisteren Volgens mij is het andersom. Nee, echt niet. Sorry. Oh, dat was best, hoor. <laughs> nou, goed. In ieder geval, dat, dat heb ik uh, op, op zo'n flyer van, van Barnes Noble zelf gezien. Waar... Ja, al zou dat zo zijn. Ik weet niet of je uh, al eens op Amazon hebt gekeken, maar... Er staat al <laughs> veel <kan> je... op. het <laughs> zeggen dan kan je echt... Nee, maar wat ik naartoe wil, is, is van kunnen ze dat, omdat Amazon dat zo groots gelanceerd en er overal honderden artikelen over. En dat, dat zou het helemaal worden. Maar moeten we dan ook niet bang worden, of bang worden, wordt het dan ook niet heel groots voor, voor uh, Barnes Noble? Of? Um, nou ja, uiteindelijk komt het denk ik op die content neer. Uh, en misschien hebben ze wel boeken, uh, hebben, ze, hebben ze het wel goed. Maar volgens mij gaat het ook heel erg om... Uh, het overige pakket wat, wat, uh, wat Amazon kan leveren. En dan hebben we dus over filmstreaming en over de, de cloud lockers en de muzieklokker en, en, en dat aanbod. Dus ik denk dat uh, voor de, dat segment, dat soort tablets, het uiteindelijk om, om het ecosysteem gaat. Uh, daar zie ik. Amazon was overwinnaar over een jaar of twee. Maar dat is natuurlijk niet oninteressant... dat daar komende tijd wat strijd in gaat. Ik denk niet dat dit een heel lang uh, leven beschoren is... hoor, dat hele Barnes Noble tablet verhaal. Ja. Ik denk dat het uiteindelijk wordt opgefroten door, door, door Amazon. Maar dat wil niet zeggen dat het voor de komende tijd... wel interessant kan, kan zijn. En naast dat het interessant is voor de consument... in zoverre voor dat segment van de tablets... is het voor Android denk ik niet zo'n goed nieuws. Want weer nog, nog, nog meer differentiatie... En dat zijn toch dingen die op een gegeven moment toch ook echt een keer pijn gaan doen. Ja, want het is natuurlijk een Android 2.3 helemaal ook weer aangepast aan de eigen smaak van Barnes Nobles. Net zoals Amazon gedaan heeft. En dat is gewoon dat differentiatieprobleem. En dat is leuk hoor, dat ijskring sandwich. Maar dat blijft gewoon echt nog een serieus probleem. op het moment, wat mij betreft. En niet alleen voor developers, maar uiteindelijk ook gewoon voor consumenten. Ja, ik, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik vind het nog steeds wel... Het begint misschien wel weer wat meer te storen, zeg maar. Of in ieder geval, ik zie het, het risico steeds groter worden daar, daarin. Ja. Die differentiatie dus wat Amazon daarin kan betekenen. En dan zo'n Barnes Noble. En uh, nou, noem het eigenlijk maar op. Het verschil tussen Android, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich. Uh, weet je wel, hoezo We hebben het nu over de drie verschillende? Hou op, ik wil er alsjeblieft twee en dan moet echt... Uh, het moet eigenlijk, eigenlijk wel genoeg zijn. Ja. Dus uh, mm, okay. mm, die uh, Transformer Prime, die wordt morgen gelanceerd, of niet? Ja, daar wachten we nog steeds op. We horen er elke dag wel iets van. Uh, Toevallig uh, vorige week... Uh... Dat is die ene met het toetsenbord, toch? Ja, we hebben dus nou de Transformer. Die, die, die, die zal oh. een paar uh, maanden... Uh, te koop in Nederland. Inderdaad, een 10,11-tablet 10, met uh, toetsenbord voor 399 euro. Nou ja, een heel, heel populaire tablet. En daar komt uh, vanaf morgen een opvolger, wordt in ieder geval gepresenteerd. Uh, het moet een stuk slanker zijn. Uh, in een goudkleurige en een zilverkleurige versie. Een beetje zenbook achtig uh, Qua features niet heel erg vernieuwend verder, uh, voor wat we nu gehoord hebben. Het enige wat er wel... Het is gewoon kek uit, hoor, trouwens. Ja, precies. Het zit er strak uit. En dat is eigenlijk het grootste, uh, grootste naast... Het feit dat ja, op een, een MacBook Air-tablet. Ja, ja, zo zou het kunnen ook zeggen. Ook als ja. ik het zie, weet je wel, denk ik van MacBook Air op een ja. of andere manier En natuurlijk de, de Tegra 3 uh, quad core <laughs> wat wat velen Ja, dat vind jij weer <laughs> niet interessant. Maar dat is voor veel mensen wel uh, een, een interessant uh, idee. Misschien is het ook, uh, hoe noem je dat, uh, psychisch, psychologisch. Maar uh, ja, de, de, de, dat zijn twee interessante punten van de tablet op morgen gelanceerd. En uh, toevallig van de week uh, kregen we een bericht van uh, Asus... Uh, dat in Nederland, dat hij waarschijnlijk pas op uh, 6 januari uh, verschijnt. Wat dus eigenlijk uh, is wel weer te lang duurt. Want ja, voor de feestdagen had eigenlijk de meeste... Er uh, zijn ook alweer 39 nieuwe tablets. Ja, dat is het nadeel. Nou, nou ja, toen, toen had ik dat geplaatst. Want ik had wat mij verteld van uh, 6, 6 januari komt hij. En uh, een paar dagen later, want toen werd het overgenomen met allemaal buitenlandse websites. Hè, toen werd het verspreid. En toen uh, belde ACO... Not so hidden break is, is dit, begrijp ik. Wat, wat zeg je? ...en niet zo verstopte opschepper. Uh, precies. Dat zo hit Nou, break. Nou komt het, want uh, toen werd het dus overgenomen. De eerste dag waarschijnlijk, ah, yeah, Tempest Magazine, boeien. Ja, uh, <laughs> fucking <it, dog. laughs> hij het met de telefoon. We dus, dus zeggen wel wat, maakt niet uit. Dus toen, toen werd het overgenomen, toen werd het werd groot. En uh, toen belden ze me op, ja, kun je dat alsjeblieft weghalen? Ik zeg, hoezo, heb toch gezegd, 6 januari. Ja, ma ma maar uh, maak er dan ergens in 2012 van, want we weten het eigenlijk nog niet. Ja. Nice. <laughs> dus waarschijnlijk nog niet eens begin januari Dat, zei, ja, dat wil ik best weghalen Maar uh, laat me dan eens even zo'n stukje schrijven over dat ding Ja, geef me dan oh, iets God. nieuws, iets leuks Leverage eten uh, ja. <laughs> ja, dus, dus, dus de iPad slider uh, is gisteren opgestuurd okay. morgen of vandaag. Um, Dus die moet eigenlijk ergens in januari gaan verschijnen Morgen krijgen we alle specificaties te horen Maar ik denk niet dat er iets heel vernieuwends uh, bij komt kijken Oké, okay, nou, dat is een populair ding natuurlijk, die, die, die, die eerste versie. Dus uh, instant om te gaan kijken wat... Uh, maar vooral ja, benieuwd naar de prijs. Altijd. Altijd. 4 meijer. Ja. Niks meer. Waarschijnlijk meer, maar goed. No thank you. Um, ja, eigenlijk uh, is dat het wel een beetje. Ik heb net helemaal uh, tijdens de podcast en net voordat we op die opnameknop drukten, heb ik heel snel jou even verklapt dat ik een stukje over... Pioneer's nieuwe dienst wil, uh, wil zeggen. Ik weet er ook nog niet zo heel veel van. Dus het is meer een aankondiging uh, dat wij, of in ieder geval ik... en neem aan dat jij dat soort dingen ook heel interessant vindt... de komende tijd eens in de gaten gaan houden. Uh -huh. Want Pioneer die komt met Zipper. Zipper? But, weet ik voor je dit uitspreet. Z-Griekse-I-P-R. Zipper? Zyper. Ja, oh, whatever. Zyper. <laughs> um, die, uh, en dat is... Um, het makkelijkste kan je het vergelijken met serie... Siri is natuurlijk dat spraakherkenning van, van Apple en dat werkt via een server. Hè. Als er storing is bij Apple werkt Siri niet meer. Dan was een paar, vorige week een paar dagen gehaal over. Uh, en zij bieden daar in principe een alternatief voor en dan niet voor uh, de Siri server, maar voor de Siri dienst. Dus dat heeft vanaf nu niks meer met Siri te maken, maar dat is dus een. Gaan ze voor developers bieden ze een back end aan om spraak. Erkenning en spraakbesturing te fixen... Um, ...voor je apps. En dat is in principe met, gewoon met een API. Dus uh, dat, dat is allemaal mogelijk om dat in te bouwen. Ja. En het slimme daarvan is natuurlijk... ...dat als, als ik een app maak... ...die uh, toestaat om notities te maken... Via, met, ...met die API... ...en jij maakt een app... Uh, ...om uh, e-mailtjes te dicteren... Uh, ...omdat wij al geïntegreerd, geïntegreerd zijn met die, die, die API van Zipper. Van, van ja, nu weet ik ook niet meer hoe ik het uit moet spreken. Lekker. Sipper. Pioneers. Sipper, ja. <gacht> ja, ze, ze, ze, Pioneer. Pioneers. ja. Het heet niet Pioneer Zipper bijvoorbeeld. Het heet gewoon Zipper... ...want ze willen dus eigenlijk niet die hele associatie met, uh, met autoradio's hebben volgens okay, mij. Oké, okay. oké. Dus, uh, het is uh, een andere business hoor, voor zo opeens. Maar goed... Uh, dan is het waarschijnlijk dus ook, lijkt mij makkelijker om onze not mijn notitieapp met jouw e-mailapp uh, bij elkaar te integreren. En dat is natuurlijk uh, iets wat. Kijk, iedereen, iedereen met een beetje gezond verstand. en die niet heel erg gaat huilen als die Apple in beeld ziet. Weet je wel, niet, in, de, niet de, de haters daar gelaten, zeg maar. Iedereen vindt de serie wel dope, weet je wel. Het is wel echt cool. Ja. Je kan echt toffe dingen doen, weet je wel. Ik vind het wel gaaf dat je. Natuurlijk, al die grappen die dat ding maakt tegen je, dat is leuk, maar. Ik zie wel dingen dat ik denk, wauw, dat hij dat gewoon kan, weet je. Oh, ik vind het wel tof, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh... hoeveel ik het zou gebruiken, weet ik niet. Maar uh, het tofste van Siri op dit moment in mijn ogen... is de potentie van Siri, weet je Wat nou als hij dat ook kan en uh, dat met elkaar kan integreren? En wat nou als... Uh, uh, Angry Birds uh, uh, geïntegreerd is met serie en zegt: uh, uh, schiet het met 45 graden op een drie kwart kracht. <tie> ja, ik noem maar wat hoor. Ik moet ook maar even een voorbeeld uh, verzinnen. En dat is dus die potentie van serie, zeg maar. En dat zou, dat, dat zipper, dat. Uh, uh, dat het een open platform is, een open backend, en integratie het onderling kan regelen, dat zou zomaar best wel eens interessant kunnen zijn om te gaan volgen. Of het echt blijft en of het echt wat wordt, dat is wat natuurlijk te bezien. Mm -hmm. Maar het is meer een aankondiging van, goh, dat is uh, eigenlijk in de laatste twee weken een van de weinige dingen waar mijn oog op gevallen is, dat ik denk van, oh, I like it. Okay. Uh, het principe zeg maar. Maar, dus, maar het uh, is niet, niet, niet gezegd van, oké, okay, dat wordt voor dit platform gemaakt of noem maar iets op. Het is gewoon nou, een, een softwareprogramma. Is het cross-platform? Kijk, ik weet niet hoe, hoe, in hoeverre Apple bijvoorbeeld toestaat toestaan... Dat, uh, dat er callbacks worden gemaakt naar Zipper. Dat zijn dingen waar ik niet zoveel stand van heb. Uh, want die moet natuurlijk door zo'n proces, zeg maar. Hè? Door zo'n goedkeuringsproces dus dat weet ik niet. Maar in principe is het, een, uh, is, is het de web... In ja, webinterface is niet het juiste woord natuurlijk. Omdat je dan denkt dat je er kan inloggen... en tegen je, je scherm kan kletsen. Het is voor de developers, de back-end zeg maar. Dus moet je een beetje zien als Windows Azure, zeg maar. Mm. Uh, app-hosting platform, dat soort platformen voor app-developers. Daar komen wij ook nooit op, zeg maar, maar een heleboel apps draaien op Azure, zeg maar. En uh, zo so kan je dan zien dat Zipper die interface is voor voice integration. Okay. Recognition, weet ik veel. Zoiets. Klinkt goed. Ja, hè? Ja, laat me komen. Ja, dat, uh, dat is het wel weer. Hey, uh, de komende week gebeurt er nog wat. De morgen dus uh, die Transformer Prime, wat gebeurt er nog meer? Nou, dat, uh, dat is het wel een beetje uh, op het gebied van tablets waar, waar we echt op uh, gaan wachten. Ja, misschien dat we volgende week of. of uh, nee, ik denk dat we in ieder geval voor de feestdagen nog een paar tablets kunnen verwachten. Waaronder iets nieuws van uh, Acer. Een A200 lijkt eraan te komen 10-inch tablet. De Tosh hm. Toshiba AT200 moet nog uh, officieel in Nederland verschijnen voor de feestdagen, hopelijk. En uh, Motorola schijnt nog met een home maat tablet aan te komen. Maar dat uh, <tossimus> moeten we nog maar zien. <tossimus> Oké, okay, Motorola doet een Samsung. Oh, Samsung. Ja, ik, die was bijna, was bijna vergeten. Ja, de, de Galaxy Tab 7.0+. plus, Opvolger van de originele Galaxy Tab uh, moet natuurlijk nog komen. Galaxy Note is inmiddels beschikbaar. Galaxy Tab 7.7+. Weet ik niet of die begin volgend jaar of dit jaar nog verschijnt. Die reviews hè, van die Note, die zijn heel erg positief. Ja, het schijnt een fantastisch apparaat te zijn, ja. Ja, ik snap er geen fuck van. Dat is echt een onzinapparaat, Sorry hoor. Ja, het is... moet iemand dan met een 5-inch, uh, geen smartphone, geen tablet. Ja, weet ik niet. Ik denk... Ik... Dat is echt voor mensen die te veel geld hebben. Ja, nou ja, goed. Die waarschijnlijk zijn we zijn wel heel veel. Alle reviewers <laughs> hebben zo'n ding opgestuurd gekregen. Ja, het werkt hartstikke goed, weet je wel. Hartstikke <laughs> handig. Maar dat komt omdat ze al een iPad en een laptop hebben... En volgens mij, iedereen die dat koopt, die, die, die heeft er toch uiteindelijk weinig aan. Lijkt me. Of, uh, ja, ja. Ja, ik, weet, ik weet niet of het echt in je zak past of zo, of dat je het echt kan gebruiken als een smartphone. Ja, het ligt daar een rode broekje aan hebt, maar ja. lijkt me niet dat het echt per se. Je uh, niet elke dag de tuin om, een om tuinbroek in je aan. zak te doen, precies. Al is dat natuurlijk wel doop een tuinbroek. Al ja, nou, vier keer het woord doop gebruikt, deze, de, de, deze podcast. Ik krijg een tientje verdiend van mijn broertje. Schip het. <laughs> <laughs> uh, waar kunnen we jou vinden de komende week, Martijn? Uh, nou, in ieder geval, de Tablets Magazine is nou ook als bedrijfspagina vandaag te vinden op Google+. Zo, so, super. ja, okay, en ik zelf Martijn Sjel op Google+, en op Twitter natuurlijk. Oké, en deel ik al jouw nieuws op tabletsmagazine.nl. Ik uh, ben Sam van Brecht gegeven. ben klinkt ook. heel vermoeid. Ja, ik ben ook een beetje vermoeid. Ik denk: van, zou ik nog pluggen? Of zou ik gewoon, net, uh, gewoon ophangen nu? Ja. <laughs> Doei. Ik ben Sam van Brecht gegeven. Uh, mijn blogpost en de linkjes die ik vooral deel op het moment naar dingen. Die kan je daar vinden. De podcast uh, verschijnt daar. Maar natuurlijk ook op tabletsmagazine.nl. Uh, kom in contact met mij via Google Plus. Dat is denk ik de meest geschikte manier. Sam Rijver. En uh, tot een volgende week. Oké. Okay.